7 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Vanwege de watersnood zijn duizenden mensen in het oosten van Duitsland op de vlucht geslagen. De waterstand in de Elbe heeft de hoogste stand ooit bereikt en stijgt nog met 5 tot 10 centimeter per uur. Vanmiddag tot en met dinsdag wordt opnieuw zware regenval verwacht. In Magdenburg is een wijk van 3000 mensen geëvacueerd. En ook veel dorpen langs de Elbe en Salen zijn verlaten. gevreesd wordt dat de dijken het begeven. In neder saxen wordt intussen gewerkt aan versterking van dijken en waterkeringen. Het hoge water wordt daar woensdag en donderdag verwacht. In Sachsen en Beieren is het ergste achter de rug. In Hongarije nadert het hoge water in de Donau nu de hoofdstad Budapest. Voor het eerst in twee jaar zijn Noord- en Zuid-Korea weer met elkaar in gesprek. Regeringsdelegaties zijn overleg op werkniveau begonnen. De besprekingen moeten de eerste contacten op ministerieel niveau sinds 2007 mogelijk maken. Zuid-Korea heeft voorgesteld woensdag topoverleg te houden in Seoul. Belangrijk onderwerp van gesprek is de heropening van het industriële bedrijvenpark Kaesong. Zuid-Koreaanse bedrijven hebben daar Noord-Koreanen in dienst. Maar in april moesten alle Zuid-Koreanen vertrekken... en werden de Noord-Koreanen teruggetrokken. De spanningen bereikten in april en mei een hoogtepunt. Zo dreigde Noord-Korea met een atoomoorlog. Sindsdien krabbelt Noord-Korea terug onder druk van zijn beschermier China.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 Verder zijn de presidenten het erover eens dat Noord-Korea nucleair moet ontwapenen. Ook toonden ze zich bereid om samen te werken bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.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 Tientallen demonstranten waren naar het hoofdkwartier gegaan van een van de milities. Ze eisen dat de gewapende groepen hun wapens neerleggen en zich onderwerpen aan het centrale gezag in Libië. En daarop volgde een uur lang gevecht. De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela krijgt uit binnen- en buitenlands beterschap toegewenst. Washington heeft laten weten dat het Amerikaanse volk met hem en zijn familie meeleeft. De Britse premier Cameron wenst Mandela, die 94 is, een spoedig herstel. En ook uit zijn eigen land komen reacties. Oprichter Boutulesi van de Inkata Vrijheidspartij zegt dat het hem bedroefd maakt dat Mandela de laatste tijd geregeld in het ziekenhuis ligt. Bij het einde van de apartheid waren er ernstige gevechten tussen aanhangers van Inkata en van het ANC. Mandela werd gisteren opgenomen met een longontsteking. Zijn toestand wordt ernstig, maar stabiel genoemd. Vanwege het droge, zonnige weer en de straffe wind van de laatste dagen... is op de Kalmthoutse heide in België een code oranje ingesteld. Dat is de op één na hoogste alarmfase voor brandgevaar. De heide ligt tegen de grens met Noord-Brabant. De brandtoren in het gebied wordt bij code oranje dagelijks bemand... en voor wandelaars schilden strengere regels. Het weer: de bewolking lost vanmorgen op en het wordt zonnig en droog met 14 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Morgen weinig verandering, wel is er dan minder wind en pas woensdag is er weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. KPN introduceert KPN 1. De 1 van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf.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 Dit is de Zondag. Manuel Venderbos. Wat een kille ochtend. Zware wolken boven de uitgestrekte vlaktes van de Oostvaardersplassen. Ik dacht van, ik maak een mooie uitzending. Ik begin met een lekker zonnetje, het hele week lekker weer. Maar wat een contrast met de afgelopen dagen. Echt die donkere wolken, Die, nou, als die nog weggaan vandaag, dan... Uh... Ja, wat dan eigenlijk? Uh, nou ja, goed. U uh, kunt in ieder geval vanuit uw bed heerlijk wakker worden met een goed gesprek. En dat goede gesprek dat voer ik met Sylvia Kok. Sylvia, goedemorgen. Goedemorgen. Was je hier wel eens geweest op deze plek? Ik ben hier ooit een keertje geweest, een aantal jaren geleden. Klopt. Echt waar? De meeste mensen aan wie ik het vraag, nee, nee, nog nooit geweest. Die is schitterend, maar. Nee, ik ben ooit een keer uitgenodigd door de gemeente Almere en toen hadden we een werkbezoek en toen zijn we ook hier in dit gebouwtje geweest. Dus ken het. Ja, we staan nu uh, aan het water. Uh, wat is jouw favoriete uitwaaiplek? Nou, als ik echt uit wil waaien, dat gebeurt niet zo heel vaak dat dat lukt. Dan ga ik uh, meestal met de boot naar de Schelling. En daar kan ik dan zo heerlijk fietsen en lopen. En uh, nou, inderdaad je hoofd hem leegmaken. Leeg nou, ja, dat is wel mijn favoriete plek, denk ik. En uh, ga je daar binnenkort ook weer naartoe? Ik ga de zomervakantie, als het tenminste mooi weer is, dan ga ik daar kamperen. En als het niet zo is, dan pak ik de auto en de tent en mijn kind en dan gaan we naar Frankrijk. En, en waar ligt de grens? Is dat een beetje dit ballen weer? Nou ja, de vooruitzichten zijn op zich goed. Hè? Dus het gaat, de zon gaat schijnen vandaag. Maar als het alleen maar regen is en koud, dan is het in een tentje echt uh, geen dikke pret. Nou kom je uit Limburg, dat hoor je nog een heel klein beetje. Je woont tegenwoordig in Amsterdam... Um... Mis je dan die wijdse omgeving, dat je, je vlucht naar Terschelling? Nee, in Amsterdam kun je ook heel uh, goed uh, naar buiten, hoor. Je hebt uh, uh, Durgedam en verder naar boven. Holiesloot en al die uh, ruimtes. Ik, ik verbaas me altijd over hoe snel je de stad uit kunt zijn... en dan opeens tussen de weilanden loopt. Ja, want uh, ben je inmiddels een stadsmens geworden? Wat is een stadsmens dan? Iemand uh, die liever in de stad zit dan, uh, dan in de natuur rondbanjert. Nou, ik hou wel heel erg van de natuur en ik vind het wel heel fijn om, om, om er te zijn. Maar ik vind het ook heel fijn om uiteindelijk weer gewoon tussen de mensen te zitten... en uh, niet in de, in de stilte, niet continu in de stilte te hoeven zitten. Maar wat vind je daar wel? Dat je, dat je gewoon de deur uitloopt en als het mooi weer is... dat je dan je broodje en je kopje koffie op een terrasje kunt drinken... en dat je kunt kijken wat er allemaal voorbij ...komt en vaart en mensen. En, ja, ik hou ook wel heel erg van mensen. En wat vind je in de natuur? De natuur, dat maakt je heel erg klein. En, en laat je zien dat, dat je als mens gewoon maar heel, heel, heel klein en nietig bent eigenlijk. Ten opzichte van die hele grote natuur die veel groter is dan wij mensen. En het relativeert enorm. Um, straks gaan we verder praten. Um, uh, we gaan in gesprek over wie je bent als mens. Maar ook als directeur van de vrijwilligersorganisatie in Amersfoort. Zullen we nog lekker buiten lopen? Of is het, uh, Zullen daar... we lekker naar binnen gaan? <laughs> ja, ja, toch wel? Laten we doen. <laughs> Songs of love, but not for me. The lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall. not for an end, this is the time a woman needs a friend, when every happy plot ends with a marriage now. trad deze week live op bij de collega's van Dit is de Dag... en dat klonk heerlijk. Jazz is fijn op de avond, maar... ik ja, moet toch eigenlijk wel zeggen... ook wel he heel erg lekker op de vroege morgen. Dit was Ibernie's McBean met But Not For Me. U luistert naar Dit is de Zondag... rechtstreeks vanuit het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders in Almere. Mijn gast vanmorgen is Sylvia Cox. Sylvia, als klein meisje wilde je conservatorium doen... omdat je van zingen hield, maar het werd bestuurskunde... Ja, dat even heel iets anders, Dat hè? schreeuwt op een uitleg. Ja. Nou ja, ik hield als kind wel al heel erg van zingen. En ik had vroeger pianoles, wat ik minder vond. Want dan moest je oefenen, dat vond ik minder leuk. Is dat zingen als ibernisch? Zo? Soms, een beetje. Beetje jazzy? Of... Ja, of bellen. Ik heb nu een close harmony groepje. Oké. Okay. En uh, ja, nee. Wel, wel. En close harmony is met drie, vier stemmen? Nee, we zijn met z'n vijven. En dan is het inderdaad meestal vier, drie, vier stemmig Leuk? Dus, ja, dat is erg leuk. En ik merk ook, daar kun je ontzettend je ei-en kwijt. Uh, het is heel goed om naast altijd met je hoofd bezig te zijn... want dat kan ik namelijk heel goed. Om op die manier een beetje uiting te geven aan wat je nou, binnenin je voelt. En, en, en wat voor nummers zing je dan? Bekende nummers? Um, nou, het zijn ook wel een beetje jazzy nummers. Maar dan de, de, de wat bekendere als Misty en uh, Funny Valentine. En wat barbershop nummers. Ja dat, is leuk. Heel leuk. ja, dat is heel leuk. Maar daar heb ik dus uiteindelijk niet voor gekozen. <laughs> heb je dan niet voor je hart gekozen, maar voor je hoofd? Ja. Ja? Ja, ik denk, ik denk dat dat wel een beetje uh, de achtergrond van de keuze was. En ook, hè, de, als kind wilde ik het allemaal heel erg goed doen. En ook verstandig zijn. En ja, zingen. Wat is nou zingen? En ik, ik twijfelde er ook aan of ik wel goed genoeg daarin was. En mijn hersenen die deden het goed... En ik dacht, nou ja, als ik dan uiteindelijk naar, naar de universiteit ga... en mijn studie doe, dan, uh, dan heb ik het goed gedaan. En is er dan een stemmetje in je hart wat af en toe heel hard schreeuwt? Dom, dom, dom! Um, nee, eigenlijk valt het wel mee als ik... Als ik... Terugkijk op, op de keuzes die ik heb gemaakt, dan lijkt het allemaal heel erg toevallig. Hè? Ik, ben, ik ben ooit begonnen met HBOJ, zeg maar de SBH, dus de, de, de studie voor mensen. En daarna eh, bestuurskunde, dus dat is dan weer uh, wat meer afstandelijker uh, uh, beschouwend, wetenschappelijk kijken naar wat er om je heen gebeurt. En dan nou, dat zingen, dat is dan weer het, het uh, uit te geven aan wat, ja, het, het stemmetje in jezelf. En en als gevoel. Ik, ja, je gevoel. En als ik dan kijk waar ik nu sta en wat ik nu doe... dan denk ik, goh, al die elementen zitten er eigenlijk in. Ja, want je wilde na je studie iets met mensen doen... maar ja. dan op een beleidsmatige manier. En toen kwam je in Den Haag op het ministerie van VWS terecht. Ja. Is dat dan de goede plek? Nou, voor mij was het uiteindelijk dus niet de goede plek. Um, ik had een scriptie gemaakt en dat ging over uh, een macht- en invloedsanalyse... hoe het kinderopvangbeleid tot stand was gekomen... en voor. Die scriptie had ik heel veel mensen geïnterviewd. Dus toen mijn scriptie klaar was, heb ik die aan iedereen toegestuurd. En toen kreeg ik de uitnodiging van VWS van... nou, kom even hier werken, want we hebben net iemand nodig. En je bent ingewerkt in het onderwerp. Dus nou, ik daar naartoe. Best wel trots. Zo van, nou, hè, dan ben je net afgestudeerd, kom je bij het ministerie terecht. Ja. En dat was in het begin... Uh, Jouw carrière het... zat gebakken? Ja, helemaal. Gebeiteld. <laughs> en... Uh, Nee, ik heb daar wel heel veel geleerd, maar op een gegeven moment kwam ik er wel achter van ja, dit gaat echt zo, dit staat zo ver af van de mensen waar het echt over gaat. Mensen zitten voor mijn gevoel dan letterlijk in een ivoren toren en, en houden zich bezig met regelgeving. En het, het heeft helemaal geen relatie meer met waar het eigenlijk over gaat. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou... Uh, ik moest een keer mee. Staatssecretaris Erika Terpsa was er toen. en Er werden in die tijd heel veel kinderdagverblijven geopend. En als ambtenaar ging je dan regelmatig mee. En ik ging samen met een andere collega mee met haar. En die collega van mij die hield zich bezig met de bepaling... van hoeveel kinderen of hoeveel baby's nu onder één leidster konden vallen. Want hoe meer kinderen één leidster kon uh, behappen... Uh, nou, hoe goedkoper de zorg zou zijn. Of goed, hoe goedkoper de kinderopvang zou zijn. Dus zij had gesprekken daarover. En dat waren zes baby's of acht baby's. En toen kwamen we bij dat kinderdagverblijf. En toen riep zij uit van... Oh, wat zijn die kindjes klein? En wat zijn er te veel? En toen dacht ik... Ja, maar jij bent bezig met regelgeving... over hoeveel kinderen in een groep kunnen zitten. En jij hebt helemaal geen idee hoe die kinderen eruit zien en, en hoeveel zorg dat ze nodig hebben... Of, of wat ze allemaal doen. En voor mij was dat toen wel de druppel om te denken van... nou, hier, hier hoor ik niet. Ik word hier niet blij van, het frustreert me. Ik heb het idee dat we met dingen ons bezighouden... die ja, niet met de werkelijkheid of te weinig met de werkelijkheid te maken hebben. En dus ging je van de landelijke politiek naar de lokale politiek in Amsterdam? Ja. Dat was alweer een stapje dichterbij. Is dat een stapje dichterbij of een stapje terug ook? Nou, voor collega's van VWS die vonden dat echt een onbegrijpelijke keuze. dat ik daar vrijwillig voor koos. Een aantal van hen in ieder geval. die dan toch wel ja, een bepaalde status voelden. bij ja, of je nou Rijksambtenaar bent. Het wordt ook hoger. Je krijgt een hoger salaris als Rijkse of Rijkse ambtenaar dan eh, lokale ambtenaar. Dus voor hen was het een stapje terug. En voor mij was het uh, nou, weer een stapje dichter bij de mensen waar het eigenlijk over ging. En ik hield me daar heel veel bezig met jeugd en jongeren en veiligheidsbeleid. En dan, uh, ik zat in de baarsjes. Nou, er waren in die tijd best wel veel problemen. En dan fietste je door de wijk en dan ging je naar dat jongerencentrum toe waar de jongeren zaten. En dan had je toch wel veel meer het gevoel van, ik ben nu bezig met... Uh, voorwaarden scheppen uh, die werkelijk iets uh, doen voor de jongeren waarvoor je het doet. Maar uh, daar hield je het ook niet vol? <laughs> nee, daar hield ik het ook niet vol. Hoe nee, kwam dat dan? Omdat ik op een gegeven moment ook wel merkte die hele ambtelijke molen... en alle bureaucratische krabbeltjes die je overal moest zetten. En, en de... Uh, nou ja, de, de, de, het, het, het was nog niet... Voor mij was het... Ik, ik werd nog veel te veel getemperd in wat ik eigenlijk wilde realiseren. Dus toen ging ik inderdaad, na een jaar of vijf, denk ik, weg. En toen ging ik naar een adviesbureau, naar Stade in Utrecht. Maar is het dan, of... zo, dat je, is het dan zo dat je dan zomaar besluit om weg te gaan? Of zoek je dan eerst een andere baan? Of hoe gaat dat bij jou? Nou ja, het is, uh, hoe gaat dat bij mij? Ik merk op een gegeven moment dan. Is het klaar? En als het klaar is, dan is het ook klaar. Dus als ik dan bedacht heb van nu, nu moet ik weg, dan moet ik ook weg. En heb je geen plan B nog? Nee, dan weet ik eigenlijk, ik weet altijd heel goed wat ik niet wil. Ik weet meestal niet zo goed wat ik wel wil, maar ik weet meestal heel goed wat ik niet wil. En op een gegeven moment wist ik van: dit wil ik niet meer. En toen kwam je bij Stade terecht? Ja. En dat is een adviesbureau. En dat, uh, dat gaf mij alweer veel meer vrijheid om uh, ja, op een, op een, in een beperkte tijdspanne te verdiepen in een onderwerp. En daar dan ook heel erg uh, uh, ja, in te adviseren. Of in ieder geval um, dat, je, dat je heel direct bezig bent met het onderwerp waar je op dat moment mee bezig bent. Ik zie een beetje... Verward kijken. Ja, advies <laughs> geven, een onderwerp. Ja. Wat was je aan het doen? Nou, ik, ik hield me eigenlijk bezig met uh, uh, het afsluiten van convenanten... van gemeenten rondom jeugdzorg. Er moesten, verschillende gemeenten moesten dan bijvoorbeeld afspraken maken met de, met de GGD. En dan was het belangrijk dat daar convenanten over werden afgesloten. Nou, daar, daar had je dan een, een, een trekkersrol in... Maar ik hield me bijvoorbeeld ook bezig. Klink, met... Klinkt nog niet heel erg praktisch in de klas. Nou, dat was, ook niet, dat was ook niet het onderwerp waar ik heel erg voor ging. Het andere onderwerp waar ik me bezig hield was de aanpak van uh, meisjesprostitutie. En Loverboys problematiek. En de voorlichting die bijvoorbeeld op scholen gegeven ging worden. En nou ja, dat, daar, daar lag mijn hart meer, omdat dat ook ja, toch weer concreter was dan uh, convenanten en samenwerkingsovereenkomsten afsluiten. Maar toch was dit het nog niet helemaal. Dit was het nog niet helemaal. En wat het dan weer wel was, dat wist ik weer niet. Nee. Maar wel weer het gevoel van... Uh, ik, ik heb altijd wel de behoefte gehad en het idee gehad om iets te gaan doen... waarvan ik ochtends dacht van ja, daar ga ik verder mee aan de slag. En vroeger dacht ik misschien moet ik dan een eigen bedrijfje hebben... of ik, ik wil iets hebben waar ik gewoon uh, van ga tikken of ga borrelen. Mm -hmm. En ik had toen uh, het geluk dat er op een gegeven moment bij Stade een opdracht binnenkwam. Omdat een uh, vrijwilligersorganisatie in Amersfoort een interim directeur nodig had. En dat was een interimklus voor iemand van Stade. En ik was op dat moment degene die uh, beschikbaar was. En ik mocht daar gaan kijken. En in eerste instantie zou ik daar drie maanden uh, nou, als interim directeur gaan, gaan werken. Nou, vrijwilligers was voor mij een nieuw fenomeen. Uh, een, een, een functie als, een uh, als directeur was voor mij helemaal nieuw. En ik ging daar drie maanden kijken. En nou ja, wat daar gebeurde, dat was voor mij zo bijzonder en zo intens. En nou, toen werd die periode van drie maanden die werd nog een keertje verlengd. Naar zes maanden. Lang verhaal kort, je zit er nog steeds. En nu zit ik er nog steeds. Maar nu, nu als echte. <lacht> niet, als, niet als interim directeur, maar gewoon als... Uh, maar, wat sprak je dan zo aan? Wat, wat was er zo bijzonder? Nou, die enorme, sowieso de enorme betrokkenheid en passie van de mensen die daar werken. En daar werken uh, betaalde krachten, maar ook vrijwilligers. Onbetaalde krachten werken daar ook. Hoeveel Bij van beide? Uh, twintig betaalde mensen en dertig onbetaalde mensen. En dan zijn er nog eens een keer 350 vrijwilligers die voor Ravenlijn werken... maar die in de stad uh, allerlei activiteiten doen. Ja, want de organisatie heet Ravelijn in ja. Amersfoort. Ja. En uh, ja, de, dus de enorme betrokkenheid van de mensen waarmee ze dit doen. En dat ik op een gegeven moment ook zag van... ja, mensen uh, krijgen de kans om zich zo te ontwikkelen en te ontplooien... en zelfvertrouwen te gaan krijgen... En, Mensen die binnenkomen en dan op een gegeven moment zeggen van... ja, ik, ik ben weer nodig. Of er wordt op mij gerekend. en dit is Als van vrijwilliger? Mij. Als vrijwilliger. En dat sprak me natuurlijk enorm aan. Ik dacht, nou, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Maar klinkt weer niet als een uh, enorme carrière-move. Uh, nee. Maar dat, daar ben ik denk ik ook minder mee bezig geweest. Het gaat er meer om dat ik altijd... nu ik hier zit, weet ik van... ik ben eigenlijk altijd op zoek geweest naar... Uh, een invulling van mijn leven en zeker ook van mijn werkzame leven. Op een manier waar ik uh, nou heel veel van mezelf in kwijt kan. En dat ik ook het gevoel heb van het maakt verschil en het doet ertoe. En het toe. En het werk wat daar gebeurt is echt zo belangrijk. En als je daar uh, nou ja, een steentje aan kan bijdragen, dan, dan hoef je echt niet meer te twijfelen van is het, is het nou zinvol wat wij aan het doen zijn. Ravelijn draait om vrijwilligerswerk in alle soorten en maten. Ja. En onze verslaggever Maarten Hag die ging langs bij een klus... en probeerde te achterhalen wat mensen drijft om vrijwilligerswerk te doen. Laten we daar even naar gaan luisteren. De vrijwilligers van Ravelijn zijn lekker in het zonnetje aan het klussen... in de tuin van uh, mevrouw Schothorst, Amersfoort-Zuid. Hopen uh, onkruid nog tussen het grind? Ja. Genoeg, ja, genoeg. <laughs> Nee, dat is even leuk. Je bent een beetje dol met elkaar onder elkaar. En dan ben je toch een paar uurtjes in de week ben je echt bezig. En de mensen zijn vaak tevreden. Nou, dat doe je toch ook voor. Bertus, ik schat je na nou, eind 50? Ja, ik word, ik word 58. Mooie glanzende hoofd in deze zon. Het zweet parelt er vanaf. Heerlijk. Peukje in de mond. Je zou het ook doen als het vandaag zou regenen? Nee, hoeft het niet. Als het een beetje spattig lopen we niet weg natuurlijk. Maar als ik mijn bak uit de lucht kom, dan. Uh... Want het is, het is vrijwilligerswerk. Maar waarom doe je hier aan mee? Omdat ik wat te doen wil hebben. Omdat ik uh, in de, bij de bijstand loop. Nou ja, en werken, dat kan ik niet. Mijn rug is op. Mijn rug is op. Ik heb altijd kok geweest. Ik heb versleten rurenwervers. Maar schoffelen gaat nog wel? Ja, dat heb ik nog wel. Ja. Ook niet te lang hoor. Het is maar twee uurtjes, ongeveer twee 1,5 en dan heb ik het net gehad ook. Ik voel nou de boel wel lekker en gloeien van binnen. En dan is het prettig dat het vrijwillig is. Ja, moeten dat is er bij mij niet meer bij. Nee, daarom. Hij komt aan jou toe. Ja. Even verderop. even verder op, uh, oh, een oh, van de oh, klussers oh. die... Uh, <laughs> die gaat bij de naam de Amsterdammer. Nou joh, dat is gewoon rond, maar hij noemt me Amsterdammer. Je bent uh, wat onkruid aan het wegplukken hieruit. Ja, uit, uh, uit de tuin, een beetje troep. Even kijken. en nog gras. Paardenbloemen en ander onkruid. Alles. Waarom uh, nou, ben je niet betaald? Wat aan het doen dus eigenlijk? Ik heb uh, heel lang bij de spoorwegen gewerkt. Ik ben mijn baan gelaten. En probeer je nog maar eens op mijn leeftijd wat te vinden, 56... ja dan kan je dit werk gaan doen, vrijwilligerswerk. Nou, dat vind ik ook wel leuk. ben je toch bezig. Helemaal vrijwillig of helemaal zegt vrijwillig. de gemeente... van je krijgt een uitkering, maar doe er maar wat voor? Nee, ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, ik wil het zelf ook. Het bevalt me prima. Deze struik zet er nou van mooi bij. Mooi in bloei. Hoe ja, heet die? Ik heb geen idee, want dat is, dat is de bloemenman. Rodon klopt dat? Dat klopt. Theo de bloemenman, ja. u bent hier degene met verstand van tenieren? Nee. Oh. Het is een blijft hobby. Wat verwerken we weer gedaan? Staalconstructies, de firma's feed en dan is het hout op. Werkloos, geen baan meer, niemand wil je hebben. 61 jaar? Nee, denk het niet. Maar goed, als je er dan toch tijd over hebt, dan gaan we dit doen. Dit doe ik vier ochtenden in de week. Is het bevredigend, dit soort werk? Ja, waarom niet? Jullie zijn weer de ruggengraat van onze samenleving, hè? Daar Mark Rutte ligt. <laughs> uh, schijnbaar wel, ja. De overheid trekt zich terug en uh, de, de samenleving de... moet uh, zijn veerkracht tonen. Ja, maar hoe doe je dat? Hij het geen budget is, niks. Ja, dat we vrijwillig werken, hè? Ja. Hartstikke goed. Twee duimen omhoog. Ja. Iedereen wil een betaalde baan hebben. Vrijwilligerswerkers voor in de, in de vrije uurtjes als hobby. Ja. En niet voor op de wat is het vandaag, dinsdagmorgen. Dinsdag morgen. Ja. Dan moet je gewoon een baan hebben. Ja. Ik moet gewoon op het werk wezen. 40 uur in de week is, uh, is beter. Kijk, dat is tijd voor pauze, geloof ik. De vrouw des huizes schenkt een glaasje fris? Ja, ik schenk een glaasje git fris. Ik moet een beetje verwennen. Hè. Het wordt allemaal heel goed gedaan, de tuin. Dus uh, het ziet er allemaal keurig uit. Ja. Het was wel hard nodig, geloof ik, hè? Het was hard nodig, ja. U kunt zelf een tuinman niet betalen? Nee, dat kan ik niet betalen, nee. En zelf een beetje onkruidwieden gaat ook niet? Nou, als het eenmaal gedaan is, dan uh, probeer ik het bij te houden. Maar een beetje fysieke ongemakken, dus... Uh... En best een beste behoorlijke tuin. Ja, met een grote border aan de zijkant. Iets te veel werk voor een vrouw alleen? Ja, iets te veel werk, ja. En dan kan je terugvallen op Ravelijn? Ja, ja, ze doen het uitstekend en uh, ze werken hard en ze zijn heel vriendelijk. Dus, uh, daar mag wel een glaasje fris tegenover staan. Ja. Nou jongens, ik zou zeggen, proost! proost, pro proost, proost. <laughs> Plezier hebben ze in ieder geval wel, die drie mannen daar in de tuin. Maar uh, het is wel een beetje van de nood een deugd maken wat ze doen. Uh, want uh, hadden ze gewoon een baan gehad... dan had deze mevrouw misschien wel haar eigen tuintje moeten doen, of niet? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, heel veel tijd kwijt zijn aan een betaalde baan. Maar er zijn enorm veel mensen die naast een betaalde baan vrijwilligerswerk doen. En, en profiteer je nu dan van de crisis? Dat er meer mensen geen baan hebben? Nou ja, wij, ik merk inderdaad, eh, naast alle, alle zorgprojecten die we doen... en tuinen en klusprojecten, hebben we ook een vacaturebank. Dus we vervullen vacatures van organisaties die bij ons staan ingeschreven. Vorig jaar hebben we 1300 vrijwilligers naar een vrijwilligersplek... 1300. 1300. Ja, en die, die aantallen die stijgen inderdaad. En dat heeft inderdaad ook te maken met, met de crisis, omdat mensen op het moment dat ze uh, tijdelijk geen baan hebben, uh, ja, toch iets met hun tijd willen doen. En uh, ik, in die zin ben ik ook een enorme promotor van het vrijwilligerswerk, omdat ik ook merk dat als mensen, ja, als je afwijzing op afwijzing krijgt. Uh, en op een gegeven moment wordt je wereldje heel erg klein... en je blijft maar thuis zitten. Uh, je hebt constant een negatieve ervaring van weer niet aan de bak... en weer afgewezen worden. Ja, dan word je als je niet al geen aanleg hebt om depressief te worden... dan word je het op een gegeven moment wel. Ja. Dit was heel gezellig en, ja. en inspirerend. Staat het ja. model voor de gemiddelde vrijwilliger? Ja, ik denk het wel. Ik denk als mensen iets doen. waar je zou ze zou nee zeggen. Ja, <laughs> het zou heel raar zijn. Nee, maar ik bedoel, daar hoef je geen hogere wiskunde voor studeren te hebben. Op het moment dat je iets doet waar je, uh, waar je zin in hebt en je doet het met andere mensen, of je doet het alleen. Het ligt eraan wat je zelf heel graag wil en je komt aan het eind van de dag thuis... en je hebt iets gedaan waar je, waar je tevreden over bent... of tevreden over jezelf, of je hebt een nieuwe ervaring opgedaan... of je kunt weer een, een verhaal vertellen van... goh, weet je wat ik vandaag heb meegemaakt? Dat brengt mensen in beweging en uh, dat heeft een positief effect. Uh, doe je het zelf ook wel eens? Ik doe het zelf ook wel eens, maar eigenlijk uh, uh, niet zoveel... als dat ik eigenlijk zou willen. Maar je hebt uh, het dus wel eens gedaan? Ja, nee, absoluut. Ik uh, uh, heb, geef eens een uh, voorbeeld. Nou, toen ik nog niet zo lang bij Ravenlijn werkte... hadden we op een gegeven moment een klusdag georganiseerd. En dat deden we ook om uh, uh, nou, belangstellenden te bereiken... maar ook raadsleden en, en nou, iedereen die, die iets meer wilde weten... over dat vrijwilligerswerk, hadden we een klusdag georganiseerd. Dus we gingen op verschillende plekken klussen... met groepen mensen die zich daarvoor hadden opgegeven. En ik kwam uh, zelf bij uh, een... een Moeder, een jonge moeder met een klein kindje. Samen met een andere groep vrijwilligers. En dat, die moeder die kwam uit een blijf van mijn lijfhuis. En die had een eigen woning toegewezen gekregen. En die had eigenlijk dus weinig contact met vrienden en familie. En zij had de kamer van haar kindje had ze prachtig ingericht en geschilderd. En dat was helemaal klaar. Maar in de gang stond uh, een bed van de Ikea nog ingepakt. En een kast. En... Zij sliep zelf op de betonnen vloer en was gewoon niet in staat om, om nou, de hele, haar hele kamer te gaan verven, een vloerbedekking te leggen, zo'n kast in elkaar te draaien. Dat moet je maar eens proberen in je eentje. Heel erg moeilijk. En wij hebben daar een hele dag met een groepje staan behangen afsteken en geschilderd. En, en het werd steeds mooier en het werd steeds meer aangekleed. En het was ook heel erg gezellig, want je, je, je, ik raakte met allerlei mensen aan de praat die ik niet kende. En als je een dag samen aan het klussen bent, dan hoor en weet je toch inmiddels heel veel van elkaar. Ja. Je, je, je noemt het zelf een sportschool voor de ziel. Ja, omdat ik toen alles klaar was en het bed was in elkaar gedraaid... En, dat meisje dat was een een, een beetje stoorpunt meisje en, en en ze begon helemaal te huilen van van uh, ja dat dat het eindelijk gelukt was dat dat ja dat maakte heel veel indruk op mij en toen ik s'avonds thuis zat toen was ik eigenlijk back af van uh, van nou, de hele dag uh, flink aan de slag maar ik voelde me zo energiek en ik ik ik had zo'n topdag gehad en ik hoorde dat ook terug van al die andere mensen die, die uh, geklust hadden. In plaats van geven had je ook iets gekregen? Ontzettend veel gekregen, ja. En dat, dat leek dus een beetje op de sportschool voor de ziel, noemde ik het maar. Van Je kunt soms naar de sportschool gaan en dan heb je daar niet zoveel zin in. Maar als je nou flink jezelf uh, flink hebt uh, staan te zweten en je komt thuis... dan voel je je heel lekker. Nou, dit was eigenlijk zo'n zelden gevoel, van je spant je in... en soms heb je er misschien niet eens zoveel zin in... En op het moment dat het dan klaar is en je ziet het resultaat... dan, dan, dan, dan voel je je ook zo tevreden over jezelf. Dus nou ja, ik dacht dat, dat is eigenlijk net zo'n zo effect als een sportschool. Mooi. Straks wil ik van je weten iets heel anders. Hoe je als ongelovige op een preekstoel terechtkomt... en een heuse preek hield. Maar eerst is het uh, ja, alweer half acht geweest, drie over half acht. Tijd voor een overzicht van het nieuws, gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. Duizenden mensen in het oosten van Duitsland zijn geëvacueerd vanwege het hoge waterpeil in de rivieren. Het water in de Elbe staat hoger dan ooit en stijgt nog steeds met enkele centimeters per uur. In Hongarije nadert het hoge water in de Donau nu de hoofdstad Budapest. In een huis in Heerlen is vannacht een man doodgestoken. In de omgeving werden twee verdachten aangehouden die gewond waren. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.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 En de sloper, die woensdag een gebouw liet instorten in Philadelphia, was onder invloed van drugs en pijnstillers, zegt de politie. Het leegstaande gebouw kwam op een kringloopwinkel terecht en zes mensen kwamen om het leven. De sloper wordt beschuldigd van dood door schuld en het veroorzaken van een ongeluk. Tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. De wolkenvelden lossen geleidelijk op en vooral vanmiddag schijnt de zon flink. Wel houdt de noordkust last van bewolking vanaf zee. Het wordt 14 graden op de wadden en 18 op de zeeuwse stranden. Landinwaarts wordt het 20 tot 22 graden en er staat een vrij krachtige noordenwind. Morgen neemt de wind af, verder verandert er weinig. Met 14 tot 21 graden is het iets minder warm. Pas woensdag neemt de kans op buien weer toe. Dit is de zondag. Op Radio 1. Terwijl u deze dag begroet, misschien wel vanuit uw bed aan de ontbijttafel... of ergens anders, zeg ik vanuit de Oostvaardersplassen. Een hele goede morgen en puik dat u luistert. Naar. Dit is de zondag. Samen met mijn gast Sylvia Cox kijk ik uit over de natuur... waar ja, eigenlijk op dit moment de koeien van rechts naar links uh, naar een ander weiland trekken. Uh, de eentjes maken dezelfde beweging in het meer wat hier voor ligt... En verder is het een uh, grauwe dag. Ik zou zeggen, blijf nog even lekker in bed liggen. Tot acht uur dalen we af in de bezieling van Sylvia Cox. Een vrouw die ooit ambitieus carrière wilde maken als ambtenaar op een ministerie. Maar ze koos uiteindelijk voor een vrijwilligersorganisatie. Want, zo zegt ze, daar kan ik echt investeren in mijn passie. Maar eerst, Sylvia, wil ik je een klein cadeautje aanbieden in de vorm van een gedicht. Speciaal voor jou geschreven door Rickert Zuidenveld. Een gedicht voor Sylvia Cox. Een malle molen. Alles draait om geld, succes en haast. Wij draaien rond als blinden en zien de draden niet die ons verbinden, vergeten wat of wie ons vergezelt. Dit oude spel van hebben en van krijgen vervreemdt ons van onszelf en van elkaar. De stilte in een huis weegt dubbel zwaar, wanneer er niemand is om mee te zwijgen. We zeggen dan, volmaaktheid is niet haalbaar. Maar warme handen om een weerloos hart, een mens die pijn verlicht, de knoop ontwart die ons benauwt, is eeuwig onbetaalbaar. Soms ben je zo genadeloos alleen. Kom binnen, sla je mantel om mij heen. Rickert Zuiderveld, voor jou? Ik vind het echt ontzettend mooi. Ja? Ja. Ja. ja. Wat, wat, wat raakt je? Nou, dat, dat, dat onbetaalbare. Uh, de betekenis die mensen aan elkaar kunnen geven... of voor elkaar kunnen hebben. Nou, Dat, dat, ja, dat, dat raakt wel heel erg, denk ik, ook de essentie van wat we bijvoorbeeld bij Ravelijn willen realiseren. Ja, en precies jouw drijfveer. Ja, ja. Ja, ik vind het echt heel mooi. Nou, wie krijgt er bijna tranen van in je ogen. Ja, nou, ja, dat komt ook door de vroege ochtend, hoor. Oh, ja. de, de felle zon zal het niet ja. zijn. Uh, goed, uh, wilt u het gedicht nog eens op uw netverlies vangen... ga dan naar onze website eo.nl slash zondag. Hij is voor jou, je krijgt hem uitgeprint, uh, nou, uitgeprint mee. Wel. Uh, van, uh, van een gedicht is misschien een kleine stap naar een preek. Ja. Tenminste, ik weet niet. Nee, <laughs> ik ja. heb nog nooit een preek geschreven, jij wel? Ja, ik wel, inderdaad. Vorige maand heb ik een preek uh, geschreven. Ja, uh, uh, een preek van de leek. Het woord zegt het al, uh, dat is een preek gehouden door een leek. Hoe ben je daar zo in verzeld geraakt? Ja, ik werd, ik werd op een gegeven moment gebeld door een van de organisatoren van de preek van de leek. Uh, uh, het wordt dan een aantal jaren op verschillende plekken uitgevoerd, ook in Amsterdam. En in Amersfoort wilde, uh, wilde een groepje organisatoren dat ook organiseren. En uh, ik had contact wel vanuit mijn werk met een aantal van, van uh, deze mensen. En die hebben mij gevraagd. Uh, opgebeld En ze vroegen van, goh, wil jij een keer uh, een, een preek van de leek houden? En ik vroeg, wat is dat dan? Nou ja, dat is eigenlijk een, een verhaal wat ter inspiratie van anderen zou moeten uh, dienen. En is dat in een echte kerkdienst? Ja, maar daar kwam ik dus eigenlijk pas in tweede instantie achter. Want ik had heel enthousiast ja gezegd en ik dacht, nou goed, nee, leuk, ik vind het sowieso altijd leuk om te vertellen over of vrijwilligers... En toen in tweede instantie kwam ik erachter dat ik dus inderdaad... in een prachtige kerk in Amersfoort een hele dienst moest gaan houden. En dat het eigenlijk dus een heel persoonlijk verhaal was... van hoe ik uh, in het leven sta en wat de kerk voor mij betekend of geloof. En wat nou echt, uh, nou ja, wat ik als een soort waarheid beschouw. En, en ben je zelf religieus? Nou, ik heb wel vroeger altijd, uh, ik ben katholiek opgevoed... Uh, ik heb mijn hele jeugd uh, één keer in de week uh, netjes in de kerk gezeten. Maar ja, geloof heeft voor mij ook wel heel veel aspecten... waar ik niet uh, heel erg blij van word. Omdat ik toch vooral nou ja, naast de liefde... dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat, zit voor mij, ja, dat heeft voor mij niet zo heel veel te maken met, met het geloof. Ik vind naast de liefde nou, bijna iets ja, wat je universeels uh, zou kunnen noemen... Het is, het is wel heel erg verbonden met het christelijke geloof op zich. Ja. ja. Heb je naast de lief als jezelf? Ja, nou ja, dat vind ik dus ook het, het mooie van het geloof. En dat, dat, dat wil ik ook heel graag uh, omarmen en koesteren en, uh, en meedragen. Maar de, met name de, de, de vingerwijzing naar elkaar. En, van, en, en hoe heb je je dan te gedragen en hoe heb je te leven. En wanneer voldoe je en wanneer voldoe je niet. Dat, dat vind ik een aspect waar ik ja, me niet verder mee verbonden wil voelen. Nee, dat zou je eventueel ook, ook weer los kunnen koppelen van geloof. Dat hele vingerwijzen. Ja. Maar goed. Uh, uh, waar preek je dan over? Ja, ik vond het wel lastig, want ja, je wil je wil niet alleen maar over jezelf hebben, maar op een gegeven moment had ik bedacht van ik als ik nou mijn leven schets en ook mijn gedachten die ik als kind voelde en als als als vrouw en hoe ik in het leven sta, dan zitten er waarschijnlijk wel heel veel uh, ervaringen in die ook voor anderen herkenbaar zijn. Dus dan is het wel mijn verhaal. Maar ik hoop daarmee anderen ook op zo'n manier mee aan te spreken... dat ja, dat, dat ook eigenlijk uh, met hen te maken heeft. We hebben er een fragmentje van. Laten we even luisteren hoe dat klonk. Oké. Okay. Het grootste geluk uit mijn leven was de geboorte van mijn zoon. Naast alle rollen die ik mijn hele leven al had vervuld... zoals die van kind, dochter zus, vriendin, geliefde, collega, werd ik een nieuw iemand, namelijk een moeder. En die rol paste mij wonderwel. Vanaf het eerste moment voelde ik een liefde stromen die ik nog niet eerder had gevoeld. Nou, zo met die galm, klinkt het best een beetje als een statige dominee. Ja. Ben je je roeping misgelopen? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik absoluut niet. Nee, nee. Ja, als ik het inderdaad zo terug hoor, dan is het toch altijd even slikken. Ja. W want? Nou, ook gewoon om je eigen stem dan weer zo terug te horen. En, en ook dat moment wel weer... Ik, ik krijg dat moment ook wel weer voor me. Ik weet precies waar ik stond, waar het was. Uh, dat is ook logisch met zo'n preek. Maar je voelt ook opeens weer een beetje dat gevoel wat je wat ik toen had, toen ik daar stond en dat uitsprak. Maar logisch ook, want volgens mij ook heel persoonlijk. Ja, enorm persoonlijk. Ja, en mijn, mijn ouders zaten in de kerk en dat vond ik ook heel mooi... omdat ik me ook realiseerde van, ja, ze zijn er nog en ze zijn gezond. En, en uh, nou, mijn kind was er en mijn zus was er. En, ja, het was, het was ook wel heel, als ik erop terugkijk, was het heel erg bijzonder. En, um, heb, ja, je zet, je, in het fragment zit ook van uh, moeder worden is, is het mooiste ja. wat me is overkomen. Ja, ja, ja. ja daar kan ik eigenlijk alleen maar volmondig ja op zeggen. Dat, toen ik moeder werd, toen, uh, is er iets. Toen vielen er opeens zoveel puzzelstukjes samen. En werd ik opeens zoveel meer. Uh, de persoon die ik ben en waarvan ik niet wist... ik was heel erg zoekende en ik was altijd wel heel erg onzeker. En ik wilde het altijd heel erg goed doen... en ik wilde altijd heel erg andere mensen pleasen. En, en ik was altijd heel erg bezig met het voldoen van verwachtingen van anderen. En toen werd ik moeder en toen dacht ik... ja, maar dit is wat ik ben en dit is wat ik doe. En ik, ik voelde me ook veel minder onzeker over wat ik wat ik deed en, en, en hoe ik het deed. Omdat ik, ik viel opeens samen met mezelf. Ja, het klinkt een beetje zweverig. Ja. Maar dat was eigenlijk wel een beetje wat er gebeurde. Heeft ook alles te maken met uh, de foto die je hebt meegenomen... van de persoon die jou inspireert? Ja, Pak nee, hem er even klopt. bij. Ik heb uiteindelijk twee foto's meegenomen. Oh ja. Leg eens uit. Wat, wie, nou, wie is die, is ze, ze hangen alle twee op mijn koelkast. Een uh, foto is van mijn zoon Raaf en ik... samen bij Nemo uh, genomen op de trappen. En, uh -huh. nou, hè, we kijken alle twee de camera in. Ik zie zijn armje, zijn handje om mijn nek. En ik denk, ja, zo is het. Ja. En de tweede foto die ik heb meegenomen is vorig jaar genomen. En dat is genomen uh, op de dijk in Terschelling. Daar waren we vorig jaar op vakantie. En op die foto zie je een, een heel uitgestrekt landschap. En Raaf zie je vanaf zijn rug. En die is een boekje aan het lezen. Helemaal lekker uh, in zichzelf, tevreden. En ja, dat is gewoon echt de allerbelangrijkste persoon in mijn leven. En dat is ook degene die jou dus het meest inspireert? Ja. Want de uh, meeste mensen, uh, die zouden als, als ze dan een familielid moeten kiezen... zouden ze dan eerder een vader of een moeder kiezen dan, dan een kind. En bij jou is dat dus andersom. Ja. Ja. Ja, als dat, uh, dat klopt. En natuurlijk, kijk, mijn ouders hebben mij ook gemaakt tot wie ik ben... Uh, He, hoe, hoe mijn vader in het leven staat, hoe mijn moeder in het leven staat, mijn zussen. Um, maar ik, de, het, ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat ik zo duidelijk voel van... nu, nu heb ik mijn bestemming bereikt. En, en veranderde de relatie uh, tussen jou en je ouders toen je een kind kreeg? Ja, ja, ik was altijd alleen dochter. En opeens was ik van dochter ook een moeder. En dat heeft al heel veel veranderd in de verstandhouding die we met elkaar hebben... en de relatie die we met elkaar hebben. En mijn ouders werden natuurlijk opa en oma. En ik, en ik zie dat het een, een hele lieve opa en oma zijn. En ik vind het ook heel leuk om, ja, en, en ook heel belangrijk om te zien... hoe de band tussen mijn kind en zijn opa en oma is. Dat je daar ook later op terug kan kijken van... nou, dat was opa en oma. En hij lijkt ook heel erg veel op mijn vader... Zowel fysiek als qua uh, ja, hoe, hoe hij in elkaar steekt. Mm -hmm. En opa en Raaf kunnen uren met elkaar wandelen. En bloemetjes kijken en, en grasprietjes bewonderen. En ja, hebben een hele speciale band met elkaar. En dat vind ik prachtig om te zien. En wat vonden zij er dan van toen ze dus uit die kerk kwamen... en jouw preek hadden gehoord? En ze waren heel erg ontroerd ze waren toch wel heel erg. Uh... Ja, ik, ze zaten op de eerste rij en ik zag ze een beetje snuffen. Dus ik dacht, die ga ik niet aankijken. Dus ik heb de hele kerkdienst over hun hoofd heen gekeken. Ja, het, was, het was heel mooi. Het, was, uh... ja, je, het heeft ook te maken met, met de plek, met zo'n kerk. Je staat daar gewoon een keer te vertellen wat je nou echt heel belangrijk vindt in het uh, bijzijn van de mensen die het meest dierbaar zijn. Ik vond het ook een heel mooi. Het was een heel mooi cadeau voor ons allemaal. En heb je het daarna nog wel met ze over gehad? Um, nee, we hebben het meer gehad over van hoe het was en hoe ze het beleefd hadden en, en uh, maar niet zozeer over de inhoud. Van goh, wat je toen zei, wat bedoelde je daarmee, of wat heeft dat met mij gedaan. Daar hebben we het niet over gehad. Zo so, is die relatie niet, of? Um, nou, ik denk, ik denk niet dat mijn ouders enorme praters zijn. Zeker niet over gevoelens. Dat het meer is in van, nou ja, dat je voelt dat het goed is. In plaats van dat je het nog eens een keertje heel erg gaat bespreken en benoemen. Ja. Je zegt van jezelf dat je een mensenmens bent. Ja. Krijg ik altijd een beetje jeuk van als mensen dat zeggen, maar okay. je zit nu te lachen, dus waarschijnlijk bedoel je het heel erg goed. Dat uh, <laughs> weet ik niet. Wat, uh, wat merk ik daarvan als ik jouw collega ben? Nou, ik ben wel heel erg uh, afgesteld ook op, op uh, hoe mensen zijn en hoe het met mensen gaat. Als ik kijk naar de mensen bij mij op kantoor, dan. Uh, uh, dan weet ik eigenlijk van heel veel mensen wel hoe het met ze gaat. En dat vind ik ook heel belangrijk. Maar het is ook een soort automatisme. Van dat je al, uh ja, ik vind het moeilijk om, om heel rationeel alleen maar met mensen om te gaan. kan ik niet. lukt me niet eens. En daar heb ik ook wel eens last van gehad, omdat ik dan ook wel soms... Uh als, dat ik me onvoldoende kon afsluiten van mensen. Dus dan werd ik te veel. Als mensen bijvoorbeeld iets tegen mij zeiden... en ik had door dat het non-verbaal niet klopte... dan wist ik het niet meer. Hm. En dan kon ik niet alleen luisteren naar uh, de woorden... maar dan kreeg ik die andere signalen ook binnen. Je zei ook al eerder dat je een relatiemens bent. Mm -hmm. En toch ben je alleen met raaf. Ja, klopt. Ja, ja. Dat lijkt in conflict met elkaar. Ja. ja nee, dat, dat heb ik ook tijdens mijn preek gezegd. Van, van, uh, het lijkt alsof ik alles heel goed weet. Maar ondertussen uh, zijn er nog steeds heel veel dingen... die ik helemaal niet goed weet. En uh, uh, nou ja, een relatie, een langdurige relatie... Dat, uh, dat vind ik heel erg lastig. Dat op de een of andere manier... Zegt ze lukt, Ja, lukt me dat niet. En ja, het, het, ik merk... Kijk, ik, mijn leven is nu op dit moment eigenlijk heel erg fijn. En ik geniet heel erg van wat ik doe. En uh, nou, ik zou het heel fijn vinden als daar iemand bij zou zijn... die uh, daarin mee zou kunnen oplopen. En tuurlijk zijn er momenten dat ik heel graag iets zou willen delen... met net die ene die er dan niet is. Maar ik, uh, ik ben hem nog niet tegengekomen. Uh, straks wil ik van je weten hoe, je, hoe ik en jij misschien in de toekomst... eventueel jou of mijn moeder uh, moet verzorgen die ver weg woont. Mm -hmm. uh, maar eerst singer-songwriter die vorig jaar... bij de Beste Singer-songwriter heeft meegedaan, het te televisieprogramma. En hij heeft nu een album, Christopher Green...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 You can fold me up Smoking other cigarette with those hungry lips of yours Living a week in a day, but this day Just wouldn't stop Baby you can fold me up And lies to me, he stays where you've been in. I wanna feel your misery. I feel it on my skin. He stays up and lies to me. He stays where you've been in. He stays up and lies to me. He stays Been in. You can fold me up. Beauty hurts my mind, but still you wouldn't stop. I'm torn at the edges, but I. Have another weekend opent hij Pinkpop Christopher Green met Fold me up uh, Sylvia, uh, ja, wat ik net al zei, de, de overheid trekt zich eigenlijk terug. Uh, er komt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger. Vrijwilligerswerk lijkt steeds belangrijker te worden in de zorg voor elkaar. Uh, hoe moet dat nou in de toekomst? Ik bedoel, uh, Jouw ouders wonen in Limburg, jij woont in Amsterdam. Uh, stel dat ze hulpbehoefend worden, de overheid doet niks. Uh, vrijwilligers zijn er steeds minder te vinden. Ga jij heen en weer reizen naar Limburg? Ja, dat wordt heel moeilijk dat wordt heel lastig en ik denk dat we met z'n allen ook wel dat uh, scenario een beetje op ons af zien komen de overheid trekt zich inderdaad terug en mensen moeten meer zelf zorgen voor hun zorg en, uh, dat maar moet... zijn er ook minder vrijwilligers nou wat kijk vrijwilligers die willen steeds meer dingen doen die ze zelf graag willen doen en die ze zelf belangrijk vinden en Vrijwilligers willen ook graag de, ben, de, de baas zijn over hun eigen agenda. Dus het wordt steeds lastiger om echt langdurige zorgvragen... Uh, bij vrijwilligers onder te brengen. Zo van, ik, ik, ik wil wel even vrijwilligerswerk doen, doen... maar dan alleen in juli en augustus. Ja, en daarna wil ik eventueel wel weer verder of niet. Maar dat wil ik zelf bepalen. En daar heb je niet zoveel aan? Nou, we zien dat bijvoorbeeld mensen... die steeds minder naar dagbestedingsactiviteiten kunnen gaan. En je hebt bijvoorbeeld mensen met Alzheimer. En daar is het niet altijd heel erg makkelijk voor... om daar een vrijwilliger bij te vinden. Want als iemand incontinent is of uh, gaat schelden... of niet meer zo aardig is dan is het best lastig om daar iemand langdurig... iedere week een vrijwilliger naartoe te kunnen sturen. En dat is eigenlijk wel wat de overheid van ons vraagt. En uh, uh, uh, hoe moet dat dan? Moet de familie dat dan maar oplossen? Nou ja, de familie dat heeft een beetje hetzelfde verhaal. Mensen moeten meer werken. Mensen wonen vaak niet meer dicht bij elkaar. Dus ja, we staan nog wel voor een aantal flinke uitdagingen. En hoe, hoe is dat op te lossen? Nou, Ik denk dat, dat je uh, meer inzet kunt krijgen van mensen die uh, nog geen vrijwilligerswerk doen. Dat die meer vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Maar dan moet je het meer zoeken in uh, coaching en uh, ondersteuning, tijdelijke ondersteuning. Maar dat je voor de langdurige zorg vragen, dat de overheid daar toch wel een rol in zal moeten blijven vervullen. Als ik nu uh, uh, geluisterd heb en ik heb zoiets van, nou, ik uh, wil best vrijwilligerswerk doen. Uh, kan ik dat zomaar gaan doen? Ja, in, in, in iedere gemeente heb je wel een vrijwilligerscentrale. Uh, er zijn enorm veel initiatieven. Als je, je hoeft maar een paar minuten op internet te zoeken. Uh, overal worden mensen gevraagd. En er zijn ontzettend veel leuke dingen om te doen. En niet alleen in de zorg, maar ook in de cultuur, in de natuur. Uh, een tal van mogelijkheden. Nou, dat lijkt me een goede aanbeveling. Sylvia, dank je wel. Uh, ja, ik heb je leren kennen als een warm mens met een gulle lach. Hartelijk dank dat je bij ons een uur te gast was... en succes met het motiveren en inspireren van vrijwilligers. Dank je wel. Als u nou iets kwijt wil over dit gesprek of u wilt het terugluisteren... ga dan naar onze website eo.nl slash ditisdezondag. Straks na acht uur op deze zender blijven we in groene sferen. Aan de rand van het Naardenmeer zit Menno Bentveld... En jullie gaan het hebben over uh, ongewoon hoog water in de rivieren... en de gevolgen voor dieren en planten rond deze tijd van het jaar. Is dat nou eigenlijk goed voor de natuur, Menno? Uh, nou, dat gaat Henny Radstaak ons direct allemaal vertellen. Want die is in de Gelderse Poort geweest. Zo direct hoor je dat allemaal na acht uur. Tot zo. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Akoestische live-optredens van Kensington. Hans Boris Star of fire, a fire. Tanner, go, la, la, la, la. Christopher Green Volgende week elke werkdag tussen 2 en half 4 bij dit is de dag Op Radio 1